Start. Wat er mag moet met het NOS-journaal. Twee Russen hebben een vijf jaar cel gekregen voor de overval op een juwelier in Haarlem in februari. Bij die beroving werden meer dan een miljoen euro aan horloges en andere sieraden buitgemaakt. De mannen werden twee dagen na de roof in Finland aangehouden. Ze hadden het grootste deel van de buit bij zich. Volgens de rechtbank zijn de Russen medeplegers. De overval zelf is gepleegd door drie anderen die nog spoorloos zijn. De Amerikaanse regering heeft jarenlang geprobeerd de Syrische president Assad aan de kant te schuiven, schrijft de Wall Street Journal op basis van gesprekken met ruim 20 betrokkenen. Bij het begin van de opstand tegen Assad in 2011 benaderden Amerikaanse geheimagenten Syrische officieren om de president af te zetten. En Later probeerde Amerika het bewind om ver te werpen door rebellen te steunen. Bergingswerkers hebben bij het Indonesische eiland Sulawesi inmiddels 40 lichamen uit het water gehaald van slachtoffers van de bootramp van zaterdag. De veerboot was dit weekend met 118 mensen aan boord, onderweg tijdens stormachtig weer. Er was weinig hoop op overlevenden, maar drie dagen later werden alsnog twee opvarenden uit het water gered, onder wie de kapitein. De politie heeft in het zomer in Brabant voor miljoenen euro's aan ketamine gevonden. Dat is een narcosemiddel dat ook in het uitgaansleven wordt gebruikt als party drug. Agenten vonden gisteren in een bedrijfspand de zakken met in totaal 200 kilo ketamine. Een vader en een zoon uit Zomeren zijn aangehouden. Op de boten van een Deense rederij staat een nieuw logo... dat lijkt op de oude Duitse militaire onderscheiding het IJzeren Kruis. Vanuit Nederland is kritiek gekomen op het logo... omdat het associaties oproept met de Tweede Wereldoorlog. Maar de rederij is niet van plan het aan te passen. Volgens het bedrijf is het geen IJzeren Kruis, maar een Maltese Kruis. Het weer, de bewolking neemt toe en vanuit het westen gaat het weer regenen. Vanavond wordt het droger. Morgen eerst zon, maar later opnieuw regen. En de middagtemperatuur ligt rond de 9 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Hilversum en Buntschoten 7 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 4. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. En dat levert tussen Roele van en Zoete Rijndijk 7 kilometer op. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A20 hoek van Holland Gouda hebben Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 -F er werd ooit in een koude nacht een kind geboren. Waarna de wereld nooit hetzelfde meer zou zijn. Er zongen engelen voor wie het maar wou horen. Dat er een wonder was verschenen, lief en klein. Ja, later is het kerst rond deze dagen. Het onze wereld dat tezamen hand in hand. In deze tijd waarin we steeds meer blijven hopen dat de vrede wordt bewaard in ieder land. Ben je volwassen en je nog klein. Dat zou voor niemand belangrijk moeten zijn. Wat ons voor altijd, voor altijd weer, is dat gevoel dat je wilt tegen. In ieder land. Sylvester Night op 30 december. Op de laatste speeldag van het jaar kunt u genieten van live optredens... bijzonder entertainment, lekker eten en een heerlijke bubbels. Als favorite cardhouder krijgt u drie dubbele punten... op alle speelautomaten aan de bar en in het restaurant. Om de sfeer erin te houden zijn de meeste casino's een uur langer geopend. Om zes uur staat DJ Anciano met de lekkerste hits... uit de jaren 70, 80 en de 90 jaren... gevolgd door een optreden van Adagio Music om 8 uur. Meer informatie Holland Casino Zandvoort Bas Huisplein nummer 7 De website is www.hollandcasino.nl MUZIEK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 It's Christmas time in the city. Ringing, hear them ring. Soon it will be Christmas day. Zandvoort Loopt, de organisatie die vorig jaar begonnen is voor het goede doel hard te lopen... heeft dit jaar circa 2300 euro opgeleverd voor Serious Request. Het juiste bedrag moet nog bekend worden gemaakt omdat de geestig geld nog onderweg is. Ongeveer 150 deelnemers deden mee aan 10 kilometer loop... die vanaf beachclub nummer 5 door het centrum van Zandvoort, het Visserspark... en de Amsterdamse duinen terug naar het strand leiden... De parcours was een kolfje naar de hand van vele atleten die hun meningen niet onder stoelen of banken staken. Ze waren helemaal verrast door het zeer wisselvallend traject en konden hun hart hierdoor ophalen. De cheque gaan we zeker in het glazen huis in Heerlen brengen. We waren ontzettend blij met de hulp van het Rode Kruis, de verkeersregelaars en de andere vrijwilligers. Door hun hulp verliep alles soepel. Ook mogen we onze sponsoren niet vergeten, al voorzitter van de stichting Kenneth Nieuwboer. I believe forever drop, of rain falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle.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 De Protestantse Kerk op het kerkplein. Vanavond, 24 december, aanvang om 22.45 uur, 45, is er een kerstnachtdienst met medewerking van de Trumpets of the Lord. onder leiding van Rob van Dijk. Ze zingen The Promise of Christmas. De dienst zal geleid worden door Dominee van der Linden en de organist is H.E. Ameron. Comes this time each year Ooh. Well, way up north where the air gets cold There's a tale about Christmas that you've all been told And a real famous cat all dressed up in red Williams pooltoernooi terug van weg geweest Williams pooltoernooi Woensdag 13 december wordt er weer een toernooiavond georganiseerd. Wie doet er mee? Inschrijven aan de bar. Meer informatie Williams Pub, Haltenstraat 44. Prijs per persoon 5 euro en het begint om 7 uur en het is om 10 uur afgelopen. The first Noel, the angel did say was to certain Poor shepherds in fields as they lay In fields where they lay keeping their sheep On a cold winter night that was so deep Noel, Noel, Noel A star shining in the east beyond them far And to the earth it gave great light And so it continued both day and night No It took its rest, and there it did both stop and stay, right over the place where Jesus lay. Westkust, Vanochtend zagen we een bewolking soms breken. Lokaal viel er een spartje regen, maar op de vele plaatsen bleef het simpelweg droog. Gedurende de ochtend nam de zuidenwind toe. Aan het begin van de middag scheen tussen de bewolking door soms de zon... en de kans dat er een buitje voorkwam nam iets toe. De temperatuur was, zoals we de laatste tijd gewend zijn... met 12 tot 14 graden zeer zacht te noemen... Het waaide daarbij aanzienlijk, met boven het land een vrij krachtige zuidelijke wind... en aan de zee waaide het hard. Later in de middag en op de kerstavond trok een gebied met regen van west tot noost. Daarna werd het snel weer droog en in de nacht is de kans op een regen klein. Bij flinke opklaringen, die normaal in deze tijd van het jaar vaak gerand staan voor vrieskou koelt het niet verder af dan 7 graden aan zee, tot 4 lokaal in het binnenland. De eerste kerstdag begint met droog weer en op vele plaatsen is het zonnetje vanaf zonsopgang goed te zien. Later in de ochtend rukt vanuit het zuiden de bewolking op en komt de zon minder de kans om schijnen. In de middag raakt ook het noorden bewolkt en gaat het vanuit het zuiden een beetje regenen. Deze dag begint met iets frisser dan we de afgelopen tijd gewend zijn, met maxima van 9 tot 10 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit de zuidelijke richting. De tweede kerstdag wordt met 13 tot 14 graden weer zachter. Het is daarbij behoorlijk windrijk... met in het noordwesten kustgebied een harde zuidwestenwind... en in het binnenland waait het vrij krachtig. In het zuiden blijft het waarschijnlijk droog... terwijl in het noorden soms wat regen kan vallen. De meeste regen valt echter ten noorden van ons land. Tot aan het einde van het jaar liggen de middagtemperaturen... er boven de 10 graden en dit is uitzonderlijk zacht voor december... Ook in de nachten lijkt het niet koud te worden met een minima van 5 graden of meer. Mogelijk krijgen we dus een vorstloze decembermaand. Het weerbeeld is daarbij licht wisselvallig. verhalen op zondagmiddag. De derde kerstdag wordt een feest met onder andere de verhalen van Charles Dickens en Gerard Reven. Voorgelezen bij de open haard van Onno van Dijk. Van de liefhebbers is er een gluwijn en voor de gasten uit het verre streek is er ook soep. Laat even weten of je komt in verband met de logistiek. Iedereen is er als altijd welkom. Meer informatie? Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. De interne is gratis. Telefoonnummer is 023-822-0320. En het e-mailadres is stichtingantonie.nl. En zoals ik al vermeld had, het begint om vier uur middags. slay with kerstzang vanavond aanvang 9 uur s'avonds. Wil je ook een ultieme kerstgevoel ervaren? Start de kerstdagen dan goed en kom op kerstavond gezellig meezingen om 9 uur. Terwijl het vuurpotten branden op het kerkplein, wordt de traditionele en minder bekende kerstliederen buiten op het terras gezongen door het gemengd Zandvoort Koper Ensemble. Samen zingen is samen helpen. Er zijn liedjes te koop, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Wie een boekje aanschaft, krijgt een kopertje, een glaasje warme kerstwijn. Kom allen tezamen en zing mee. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein in Zandvoort. It's Geluk, In alles zo aanwezig, ontspringt vanuit het niets. Het is niet te benoemen, wat is dat toch voor iets. De glinstering in jouw ogen, klaterend lachen van een kind. Een vrolijk dartelende vlinder, de koornaren in de wind. En al die kleine dingen, belevenissen, elke dag. Schuilt simpel het vermogen, wat je geluk noemen mag. Het vult mijn hele wezen. Vol warmte, zonneschijn. En zelfs de regendruppels voelen verkwikkend fris en fijn. Ik begin spontaan te stralen. Mijn hart een open bloem. De wereld wil ik omarmen. Dat ga ik dus ook doen. Tijdens de kerstdagen kunt u bij Holland Casino Zandvoort terecht... voor een gezellige avond. Een gokje wagen, lekker eten en live muziek. Het ideale recept voor een gezellig avondje uit. Vanavond 24 december, kerstavond, optreden van Unique om 8 uur. Vrijdag 25 december, de eerste kerstdag, vijf gangen kerstdiner... en een optreden van Edwin Montijn. Zaterdag 26 december, tweede kerstdag, vijf gangen kerstdiner... en een optreden van Adagio Music. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, badhuisplein nummer 7. leeftijd is 18 jaar en de prijs per persoon is 5 euro. Website is www.hollandcasino.nl-zandvoort. Hey. Feliciteit. Feliz Navidad. I'm De gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zandvoort... diverse maatschappelijke organisaties en verenigingen... zal komende 8 januari de eerste lustrum vieren. De gemeente heeft in samenwerking met veel deelnemers... strandpaviljoen Nautik als plaats van handelen aangewezen. Burgemeester Niek Meijer zal daar zijn nieuwjaarsspeech houden. De nieuwjaarsreceptie is vijf jaar geleden opgezet... om de vele nieuwjaarsreceptie van Zandvoort... iedere zichzelf respecterende organisatie of sportvereniging... had zijn eigen receptie wat te bundelen en beleefde in 2012 de eerste editie. Voor een luttelbedrag bedrag kan een maatschappelijke organisatie... of een vereniging zich bij de gemeente aansluiten... die het resterende bedrag zal bijdragen. Ook het Holland Casino betaalt een deel mee vanuit de casinofonds. De deelnemers krijgen allemaal een plaats aangewezen... die ze naar eigen goeddunken in kunnen richten voor hun leden... medewerkers en andere belangstellenden. De vele recepties waarbij altijd dezelfde personen acte pressants geven zijn zo langzamerhand verdwenen, maar niet helemaal verdwenen. En een gezellige receptie met velen is ervoor in de plaats gekomen. De gezamenlijke nieuwsjaarsreceptie op vrijdag 8 januari... in strandpaviljoen Club Nautic begint om 19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen. Kom allen en iedereen de beste wensen voor 2016 toewensen. Happy So this De tijd is aangebroken, kijk maar om je heen. Hoe oh, het bij mannen, vrouwen, kinderen op ieders gezicht gezichten glimlacht over. Kerstmis is perfect. Speciale alle mooiste dagen van het jaar. Die twaalf maanden volgen vliegens, aan ons voorbij. Maar kerstmis vieren, maak ik graag wat tijd voor vrijheid. Vrolijk kerstfeest, de mooiste tijd is aangebroken. U lacht over kerstmis, is het feest voor iedereen. Laten we kerstmis vieren, help me mee de boom Het is tijd voor jou en mij. Alle kerstfeest, de mooiste tijd. We zijn nog Mijn 2 uur muziek Boulevard Live zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met Jong Zandvoort. Dit programma gaat over games, dier van de week, actueel nieuws, het weer, films en die draaien in de bioscoop... en evenementen in Zandvoort, speciaal voor de jeugd. Afgewisseld met gevarieerde muziek. Live vanuit de studio gepresenteerd door Thomas de Jong. Tot 8 uur en gevolgd door Alternative FM.